Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Zweden en Finland zijn zo goed als zeker bij de NAVO. De 30 NAVO-landen hebben daar vanochtend een handtekening voor gezet. Daarmee is het nog niet definitief. Alle nationale parlementen moeten ook nog voorstemmen. Zweden en Finland mogen nu al wel aanschuiven bij de overleggen. NAVO-baas Stoltenberg is blij met het nieuws. Dit is een good day voor Finland en Zweden en een good day voor NATO. With 32 nations around the table, we will be even stronger and our people will be even safer as we face the biggest uh, security crisis in decades. Zweden en Finland waren jarenlang neutraal... maar door de inval van Rusland in Oekraïne... willen ze nu toch bij de NAVO. Een man uit Hoorn moet 15 jaar de cel in... voor de moord op Sumanta Bansi. De vrouw van 22 verdween vier jaar geleden... en haar lichaam is nooit teruggevonden. Ze was zwanger en wilde geen abortus plegen. Waarschijnlijk heeft haar partner haar daarom vermoord, zegt de rechter. PSV heeft de laatste dagen een boel spelers gekocht, maar er gaat er nu ook eentje weg. De Japanner Doan was vorig jaar nog vaak basisspeler, maar vertrekt nu naar Freiburg. PSV krijgt er 8,5 miljoen euro voor. Eerder vertrok Mario Götze ook al van Eindhoven naar Duitsland. Hij speelt volgend seizoen bij Eintracht Frankfurt. En na de plotselinge revival van deze gouden oude... is er opnieuw een klassieker die suf gestreamd wordt... dankzij de Netflix-serie Stranger Things. Deze. Ja, Master of Puppets van Metallica speelt een grote rol in de seasonfinale van Stranger Things. En dat merk je meteen in de lijstjes van populaire liedjes op Spotify. Wereldwijd stond hij dit weekend al op 25 en ook wordt hij weer veel gedownload. Of het net zo'n herhaalhit wordt als Running Up That Hill is nog even afwachten. Dat liedje staat nu al weken in de top 10 van de meest populaire tracks. Het weer, af en toe Het is 18 tot 23 graden. Vanmiddag kan in het noorden een buitje vallen. Morgen ook een mix van zon en wolken bij een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB.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 Ja, een hele goede middag, lieve luisteraars. Na een beetje afwezigheid door allerlei verschillende omstandigheden, zijn Lucie. Hallo, Lucie. Hi, Jan, daar benen we weer. En Jannie, we zijn er weer. Alleen, we hebben een kleine opmerking even vooraf. Wat wij altijd proberen leuk te presenteren met twee uurtjes gezellige muziek. We uh, worden het vandaag teruggebracht door een uurtje. En daar zijn verschillende oorzaken voor. En de belangrijkste is eigenlijk wel dat... Ja, we zijn natuurlijk als vrijwilliger verbonden deze, deze zender. Dat vinden we erg leuk om te doen. Alleen ja, we hebben een nieuw parkeerbeleid op Zandvoort. En dat houdt in dat wij uh, heel beperkt zijn in het uh, auto's parkeren. Dus het, uh, het is wat korter uh, allemaal. Maar we gaan het uh, gewoon in een uurtje doen. En we hopen op betere tijden dat, uh, dat er een beetje empathie komt... voor het uh, gedrag van onze, ja, voor onze vrijwilligers die het allemaal zijn inzetten oh, voor deze radio. En daar gaan we het ook wel een beetje over hebben. Maar we hebben ook hele leuke, gezellige muziek, toch, Jan? gezellige muziek vandaag, ook. tuurlijk. We hebben alles mee meegenomen. En er zijn vast leuke verhalen over de, de wereldse smaken. Hoe dat is, ben weer nog geweest, trouwens? Nee, ik ben vier geweest, helaas. Nee, geen tijd voor gehad. Maar Luz, dus, zoals je zegt, ja, we hebben gezellige muziek meegebracht voor het komende uurtje. En uh, we gaan net zoals een aantal weken geleden, gaan we een aantal jaren gaan we even afhandelen. En we beginnen met 1970, plus. Jeetje, dat is namelijk een leden we graven hè. Ja, we graven. maar het is een hele grote en uh, die keer nog wel, is deze. Oh my dear Anne, you hit me in my face again. Ja, wat een grote hit is dat geweest. George Baker Selection uit 1970 en My Dear. En George Baker, een jongen die nog steeds een beetje meedoet. Of doet met je muziek, schrijft geloof ik nog. Dacht ik in ieder geval. Maar we ook heel vaak naar de bakken gaat. Waarom? En de bakken los, ja. bij, ja, bij Little. Onder andere de zoete broodjes bakken. Zoete broodjes. Denk ik zo. Ja. Oké, okay, ja, zoals heeft gezegd. Ja, we zitten natuurlijk een beetje met het nieuwe parkeerregime in Zandvoort. En uh, er zijn natuurlijk een hele hoop voor, denk ik, nog meer nadelen, wat uh, steeds meer gaat blijken uit de reacties die we aan alle kanten krijgen. En dat was een van de redenen dat Loesing hebben gezegd. Nou, we gaan het vandaag nog voor een uurtje doen. Want wij hebben natuurlijk geen zin om als vrijwilliger ook nog lekker de parkeertijd die we hebben in te leveren en daarvoor te betalen. Dus en, uh, hopelijk komt het voor uh, dat soort uh, vrijwilligers. En dan heb ik dus over de vrijwilligers die op alle vlakken werken hier in Zandvoort een, een beetje empathisch vermogen om er een andere regeling voor te treffen. Ja, dus uh, voor, zeker in geval van, van jouw geval vind ik het gewoon niet... Nou, niet meer dan logisch. Ik, ik ben natuurlijk niet een solo geval. Ik, zeg, kijk, kijk, ik zit natuurlijk door beperkingen Ben ik aangewezen op een auto. Ja, maar er zijn natuurlijk tientallen gehandicapten. hier op Zandvoort. En die worden aan alle kanten benadeeld. Maar uh, wat ik begrepen heb, zijn we daar mee bezig. Dus we gaan het zien. En dat is eigenlijk even de reden dat we vandaag voor een, een uurtje lunchnoem gaan uh, presenteren. En uh, wij doen het echt een beetje in het want wij hebben altijd heel veel plezier om het uh, maken ja. van twee uurtjes. Ja, het is jammer dat het gewoon nu dus ingeperkt gaat worden tot nu. Want je hebt wel gelijk. Ik bedoel, je krijgt. Twee uur per dag, hè? Ja, en ja. die heb ik dus ingesteld. En de tijd loopt nu. En dan ga ik zo meteen weg En dan heb ik nog, uh, na, zeg maar, vijftig uh, minuten... om ergens anders in het dorp te parkeren. Ja, buiten en, mijn eigen En eigen. Het gaan, die twee uur is per dag? Dat is per dag, En dan betaal je ja. dus eigenlijk 30 euro per jaar voor, zeg maar. Daar betaal je voor 30 euro per jaar voor. Ja. Dat is een bewonersregeling, ja. ja. Maar ja, goed. Uh, links en rechts horen geluiden. En uh, ik, ik, ik ga ervan uit dat er ooit een evaluatie komt over dit beleid. Want ik denk dat er heel veel haag en ogen zit. En nadelen zitten... En dat heb ik het niet alleen over de bewoners, maar ook voor, voor de overige betrokkenen gewoon. Nou ja, gewoon voor de, voor de mensen die ja. dus heel erg aangewezen zijn op, uh, ja, nou ja, op hulpmiddelen die, uh, ja, ook, en die beperkingen hebben. Heel ja, ja, maar ook gewoon Naar de dokter drie. moeten of even bij de apotheek. Of Laat hoe even, lang kan het duren bij een dokter? Als, als voorbeeld het, het, uh, het uh, pleintje, hoe uh, heet het daar, het uh, Noord. Vle uh, het Vlemingpleintje, Vlemingpleintje. Ja. Nou ja, dat is dus een, een gebied wat eigenlijk uh, niets voor vergunninghouders is. Ja. dat houdt dus in. En op dat pleintje zit een huisarts, er zit een praktijk. Ja. Ja. die mensen die daarheen moeten, die mogen daar niet. Die moeten gaan betalen. Ja, ja dat is toch toch? Ja, hmm. ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, maar goed, dus over het parkeerbeleid en. Uh, uh, nou, ik, ik had van de week. Uh, uh, ik hoorde dus, of las op Facebook... dat er, er uh, parkeermeters staan in Noord. Ik heb ze nog niet gezien. Nee, dat dus zijn de speurtochten zijn. Dat was ja, op Facebook nou, goed, uh, een nieuwe ik speurtocht dus, hebben. Ja. Ik, ik liep daar dus en dan komt de meneer naar me toe. Mevrouw, weet u, uh, woont, uh, woont u hier? Ik ja, ik woon hier. Hij zegt, uh, weet u waar die uh, parkeermeters zijn? Ja. Ik zeg parkeermeters. <laughs> ik heb geen idee. Ik zeg, oh, ik zie ja, die staan hier sinds vrijdag. Ik, sinds, dat was dan een dag daarna. En uh, ik zeg, al staat hij me dood. Ik zeg, ik heb geen idee. Nee. Dus, maar ik loop verder. Die man zegt, nou ja, ik riskeer het wel. En die gaat naar het strand. En uh, ik loop uh, richting de hockeyvelden. En tot mijn grote verbazing... zie ik daar dus een parkeermeter staan. Ik denk, hm. maar waarom staat dat hier... Ja. Ja. Waarom dan niet op ja. die plek tegenover de Jeu Boelbaan? Onduidelijkheid alom dus. Ik weet het. Het, is niet het zo. Daar komt een toerist niet bij de hockeyvelden. Nee, nee. nee. Dus hij nee. dus die een hockey in de zon heeft natuurlijk. Ja, maar okay. die, die komt niet. Die komt niet. Nee. nee. Ja, oké. Okay. Dat is weer snel het punt. En ik hoop dat het allemaal goed opgenomen wordt En laten we maar uh, geen... Dat, een beetje een halfpijn dossier is het. Maar uh, daarvoor zijn Maar we die, we er maar moeten er meer zijn. En ik heb ze nog niet ontdekt. Dat is een speurtocht. Ja. ja. En de eerste prijs is een dag gratis parkeren. Oh, oh. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Okay. ja. Nou, we gaan verder, dat? want uh, we zitten al over gezellige muziek hier. Hey. Ja, nou laten we dat dan gewoon doen. Ja, nou, vind ik ook. See me, feel me. Huh? Oh, jij ja, nou, ook nog. Dat bedoel ik maar. <laughs> See me. ja, semi de hoe en uh, wie je kent in uh, deze groep, ook een, een lekkere muziek gemaakt en uh, terwijl dus en ik nog even aan het uh, over uh ...praten waren over de vakantie. Ze hebben er lekker van genoten, heb ik nu begrepen. Heerlijk ja, dus. ja. Maar ja, je hebt ik hier toch ook niet te klagen met het weer momenteel. Nee. Hier niet, nee. De eerste dag dat ik terugkwam was het uh, pijpenstelen regenen. Ja, ja. En uh, toen dacht ik van... Uh, ik, toen ze ik een rijden. Ik denk, weet je wat, ik ga weer terug. Ja, tuurlijk. Maar uh, ja. toen zei mijn dochter van... ...nee, mam, je... Je gaat naar de verkeerde kant. Dus okay. ik denk van nou, ik ga maar terug gewoon naar huis dan. Er is weer de regen wel weer. Volgend jaar. Maar even een kleine door. Volgend jaar, nee. Nee? Als het, als het, als het mijn, aan mij ligt, ga ik eind van dit jaar. Kijk eens. Aan. Moeten we je weer dus? Ja, nou misschien kunnen we dan videobellen. Oh, dat is wel ook leuk. Dat kunnen we dus. Uh, ja, dat verzinnen we wel. Ah, natuurlijk toe. komt het allemaal goed, joh. Dat komt echt goed. De techniek, techniek staat voor niks. Techniek staat voor niks. Echt? Uh, nee hoor. We waren bezig met 1970. En uh, ja, we hebben natuurlijk maar een uurtje vandaag. Helaas, helaas. En uh, ook in 1970 uh, deze van Greetings uh, Clearwater Revival. Het is vandaag niet uh, toepasselijk, hè? Will stop the rain, het is lekker droog buiten. Het is heerlijk hè. weer. clear wat die revival was dit, met het uh, heerlijke stemgeluid van uh, John Fokker. Ja, dat was de liedzanger van uh, deze groep. En uh, die heb ook heel lekkere muziek gemaakt toen, hè, in die jaren. En Luus, het is al uh, een beetje de Grand eraan komen, hè. Of een ja, ja, ze speert, gaan zo ja, aan de weer beginnen, Maar We beginnen en wat uh, de festijn zal weer worden, hoop, oh, hè. Ik denk groter dan vorig jaar. We uh, hebben ja. nu een beetje de know-how en ja. alles mag weer. Het is allemaal ja. weer vrij. Zeker. Ik wil opschieten. Want... Ja. En het uh, sfeertje komt uit. Uh, het was van een paar keer in het dorp. Dat is toch wel gezellig allemaal. Hè. Rabbel uh, is overgenomen, dus ja. zag ik. Uh, ja. Er zit een andere eigenaar in. Dus Marcel is ermee gestopt. Weet wel wie de nieuwe eigenaars zijn? Nou, ik heb, ik heb, nee, ik heb het op Facebook ergens gezien. Uh, wel, ik, ik dacht wel zand voor zijn mensen, dacht ik in oh, ieder geval. Okay. Dus uh, nou, laten we hopen dat het sfeertje gaat blijven in ieder geval. En voor de rest, ik vond het heel gezellig. Van de week in het dorp. Het, het terrasjes waren aardig vol. Ja, het leeft hebben we weer. weer. Die pizzamarkt hebben we weer gehad. Vond ik ook erg gezellig daarbij de, het... Uh, met Badhuisplein, ja. erg leuk. Dus uh, ja, het ziet allemaal gezellig uit. Ja, en, uh... ik heb het allemaal even gemist, want ik uh, heb ja, gewerkt. maar dat is allemaal gepland omdat jij weg was natuurlijk. Nee, ik was wel terug, maar ik was alweer aan het werk. Oh, je was aan het werk. Oké. Okay. Nou, misschien is het voor jaar een beetje rekening kunnen houden met jouw werk dan. He? Nou Datom? ja, ik uh, probeer het uh, wel, ja. Oké, okay. uh, 1971 hebben we nu en dat is uh, onder andere de Zinicoast.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 That's why I wonder what you're gonna do When I say, when I say, yeah, do what you wanna do Make everybody love you Nobody is important but you True love, that's a wonder, true such very long talks together, but now many times we don't know nothing to say. Het is, een, het is een wonder, het is echt liefde te blijven dat nog steeds. Een wonder. En het was al bezongen door Hans Vermeulen, die onder andere... In deze Sandy Coast, dat was de liedzanger, Hans Vermeulen, die heel veel muziek heeft geschreven, onder andere heel veel van Anita Meijer. En ja. ook een hele goede componist geweest altijd. En een goede zanger, wat bleek in dit liedje. We gaan iets tussendoor, gaan we ook eventjes naar het hedendaagse muziek. En dat doen we dan met Lady Gaga. En misschien dat Luus zo meteen het weerbericht heeft al. Toast, ja. Ja. ja hoor, ga ze zoeken. Hier is Lady Kaka. It takes so long het nummer van Lady Gaga. Hold My Hand was dit. Dat is onderbreker van de jaren 70-muziek. En inmiddels heeft Lus het weerbericht gevonden... neem ik aan toch, Lus? Ja, oh, ja hey, hoopvol, hoopvol. Uh, ja, het, uh, het ziet er uh, voor in ieder geval... voor vandaag best wel goed uit. Oké. Okay. Er zijn vandaag uh, dus flinke perioden met zon. Uh, in het westen van de Randschat... Uh, schijnt de zon ongeveer 8 uur. En verder landinwaarts zorgen wolken... voor maximaal 5 uur zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. Vanavond schijnt nog een tijd de zon. Ook komende nacht is het vrij helder en de temperatuur daalt dan ook naar 11 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, zo ongeveer 4,5, 4, 5 uur. En later op de dag neemt de wolking toe en volgt wat lichte regen. Er waait een matige westenwind en het wordt 20 tot 21 graden. Donderdag dan trekken er buien over de regio. Maar in de middag is het droog en breekt de zon geleidelijk weer door. Er waait een matige noorden tot noordwestenwind wind. En de temperaturen lopen op naar 19 tot 21 graden. Vrijdag zijn er ook wat wolkenvelden. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en het wordt 20 tot 22 graden. In het weekend schijnt de zon... Flink. Het blijft droog en er waait een matige noordenwind. De temperatuur loopt op naar een graad of 21-22 op zaterdag en naar 22-23 graden op zondag. Na het weekend wordt het geleidelijk wat warmer met later volgende week waarschijnlijk temperaturen van 25 tot 27 graden. Tot zover het weer voor aankomende week. Nou, wat kun jij toch een uh, goede positieve berichten de lucht in gaan Leuk kruis? is dat, ja, hè? Dat is ook heel leuk. Ja, en laat uh, ja. nou, maar op dat je echt uh, dat uit gaat komen, hè? Ja, ik heb het voorspeld. Nou, oké. Okay. Samen nou, met Rico Schreuden, ja, natuurlijk, Ja, natuurlijk, Je hoort er een beetje Nee, okay. Rico en ik werken daarin samen. Hey, dan heb ik nog een uh, verzoekje van Jolanda Meijer van het Pluspunt... of ik even de belbus onder de aandacht van onze luisteraars... en onze zondagvorsche inwoners wil brengen. De um, belbus die, uh, rijdt van maandag van de vrijdag de hele dag en zaterdag in de ochtend... De belbus is er voor iedereen die slecht te benen is... en die om welke redenen ook niet makkelijk met opa kan reizen. Het gebruik van de belbus is niet leeftijd gebonden. En dat kan je dan reserveren via het telefoonnummer 5717373. En dat is uh, ja, eigenlijk wel een, uh, een makkelijk iets natuurlijk... voor de mensen die er gebruik van willen maken. Hè? Ook dat draait trouwens op, uh, op vrijwilligers, hè? Ja, toch oh, ja, ja dat gaat ook allemaal vrijwillig Allemaal vrijwillig. Er zijn heel veel mensen die vrijwillig inzetten hier in Zandvoort. Ja. We gaan voor de, de 71 doen met Rita Franklin. Ja, zo so, uh, bracht Rita Franklin ons terug in 1971 met uh, het uh, lekkere Spanish Harlem. Uh, ja, corona is gelukkig een heel groot deel achter ons. En natuurlijk zullen we nog altijd wat de nadelen ondervinden. Maar voor die mensen die nog altijd een vaccinatie missen. Uh, in de pluspunten hier in Zandvoort kun je laten vaccineren tegen corona. En dat kan bij de stichting Pluspunt Zandvoort. En dat kan uh, vanaf nu nog op vrijdag 8 juli, vrijdag 22 juli, vrijdag 5 augustus en vrijdag 19 augustus. Dat even uh, ter kennisgeving. Uh, terug naar 1971 71 hebben we nog zo'n lekkere. Uh, we noemden het ook de Paling Sound. En uh, daar hebben we het onder andere. Dus over wie denk jij? De cats. De cats, ja hoor. En uh, die liet een lekkere wind waaien, maar die ging één kant uit. Bye -bye. Ja, de katjes, de kerstdag, Volledam en Luz. Als we nou een. Uh, stel, we hebben een pubquiz. Nou, ja, dan zou jij dan zo alle namen van uh, deze groep uh, kunnen nee, opnoemen? Nee, nee, maar ik, ik, ik heb even nu een tussendoor, Nieltje. Ja, dat is een. een echt een, een, een. Ja. Ja, vertel het maar. Een, een, een moeilijke toestand. Want uh, ja, dat wordt want Frans Bouwer is namelijk aangevallen. Nee, door wie? Ja, nou, hij in. Uh, bij een optreden in Belgische Brugge ja. kwam er een uh, hele enthousiaste fan het podium op. Ja. En die kneep hem in kont. Nee. Ja. Nee, dat. Ja. Oh, dat is dus wel echt... Maar dat komt er wel op. Dat dit is... is dus wel echt, echt. schrijnend ja, gedrag. Ja, wereldnieuws. Maar ik denk als dit bij Korten was gebeurd, dan hadden we het niet gehoord natuurlijk. Als op Achter Gerard Joling. Ja, dat, nee, nee, nee, nou nee. Ja, als een vrouwen doet. dan ja, dat, vrouw het ja, dat doet, is het. Echt... Bij Joling. Nee, ja, nou, ja, nee, dat Oké. Oké. Dan was het aanranding. Oké. Dan was het aanranding geweest. Oké. Nou, we hebben weer wat in ieder geval. Maar even terugkomend op de cats. Zou jij die namen nog weten van die, uh, van die groep? Uh, ik weet uh, Piet Veerman. Kees Veerman. Heb je ook nog? Oh, die. Ja. Het ja. is natuurlijk wel. Ja, ja, ik wil Jan. aan. Zijn het ah. geen vier Veermannetjes. Nee, ja. Kees Firma, Piet firma, Arnold Muren... Theo Klauwer en Jaap Schilder... Arnold, waren, uh, Arnold Muren? Arnold ja, Muren staat er ook bij, ja. En was er ook een voetballer? Ja, maar ze heet al, Arnold, of ze het Muren of ze het Tol, of ze de Schilder... In Volledam, natuurlijk. Ja, ik had het kunnen weten, Ja, ik had het kunnen weten, ja, natuurlijk. Ja, ja, weten, ja, ja, natuurlijk. Weten. Ja, dom, dom, dom. Wel. Maar ja. ik was geschrokken van de Ja, van Frans Bouwer, ik begrijp Nou, natuurlijk. Nou, Mariska, die heeft heel wat goed te maken vanavond... in ieder geval bij hem. Ik moet toch een beetje troosten, ja, toch? Lekker even een beetje zwisselen op de babybilletjes van Francis smeren en alles is weer over. Ja, en dan gaan we nog iets bij Pluspunt. Wat is er Luus? Gaat het weer? Okay. Ja. We hebben ook de, de, de schilderclub hebben we nog steeds oh. bij Pluspunt, dat is ook wel leuk eigenlijk. Ga ik er nog mee vanmiddag, want de schilderclub die is elke dinsdagmiddag van half twee tot vier uur aanwezig in Pluspunt. En samen schilderen, leren van elkaar en elkaar inspireren. De vrijwilligers willers de en aan een schuiter zijn aanwezig... om de groep advies te geven. En verder werkt u zelfstandig en met elkaar aan een schilderij. De kosten zijn 3,50 euro per keer, inclusief materialen. En eh, koffie, thee en wat lekkers. Kom gewoon eens langs. Eh, daarbij moet ik wel de eerste keer meedoen, is gratis. En daarbij even opmerken dat de Schilderclub vakantie heeft... van 19 juli tot 2 augustus. En, eh, ach, we moeten ook nog een beetje humor hebben. Dat doen we met deze. En wat zijn de kosten dan? Of had je dat al gezegd? Ja, 3,50 inclusief oh. materialen. Oh. En dan krijg je ook nog een bakje koffie? Ja, nog een bakje koffie. Nou, ik ja. zou zeggen, doe. Dat vind ik ook. Vind ik kom de slaapkamer uit, kom ik mijn zoontje tegen. U zult zeggen, jezus, is dat nou een tekst voor een oudejaarsconferentie? Man, Komt je zoontje tegen? Nou, ik denk dat ik een van de laatste vaders ben... die gewoon in de jaren negentig thuis zijn zoontje nog tegenkomt. Dus je zeggen, oh, het is weekend, je hebt hem. Nee, nee, nee, nee, nee. <lacht> nee, wij wonen gewoon nog met het hele gezin bij elkaar. Uh, ik kon geen vriendin krijgen en... Uh... Nou goed, en, en mijn zoontje zegt papa, mag ik vragen, wat gaan we vanavond doen? Ik zei, nou, papa moet werken. Hij zegt wat, wat moet je werken dan? Ik zei, nou, oudejaarsconference. Hij zegt wat is dat? Ik zei, ja, wat is de oudejaarsconferentie? Dat is een Nederlandse traditie en dan, dan ga ik grapjes maken over het afgelopen jaar. En in dit geval nog wat meer over de eeuw, het millennium en een beetje de actualiteit. Mijn zoontje zegt, papa, wat is actualiteit? Klein mannetje, hè? klein mannetje. Wat is actualiteit? Ik zeg, ja, actualiteit, uh, dan maak je een grapje over wat net gebeurd is. En het hoeft niet altijd leuk te zijn, maar als het actueel is. Hij zegt, voorbeeld. Ik zeg, nou, er zit een vader in Veghel tegen zijn zoontje. Eerst je school afmaken. <lacht> He? He? Ja. Hij is hier leuker dan in Veghel, dat kan ik wel zeggen. <lacht> maar dat is een grapje, dat is een grapje. Ja, zegt mijn zoontje, nog een grapje. Ik zeg, Katja Stuurloos. Hij zegt, is dat die, die soapster? Ik zeg, nee, dat is die zuipster. Dan zegt mijn zoontje, nog een grapje. Ik zeg, nou, de koning van België heeft een buitenechtelijk kind. Hij zegt, is dat leuk? Ik zeg, nee, maar wel knap voor zo'n zaaien lul, hè? Hij zegt, hoe komt hij eraan? Ik zeg, nou, ik denk dat hij met Bernard op stap geweest is. Nou. Ja, zei, zei zoontje, en, en doe je alleen actueel? Ik zei, nou, ik kan het ook een beetje aanpassen aan de plek waar ik ben. Als ik bijvoorbeeld in Groningen ben, kan ik een grapje maken over bischop Eik. Op mijn zoontje zei, papa, wat is een bischop? Ik zeg, een bischop is een Sinterklaas die nog steeds in zichzelf gelooft. Dat is een, uh, een uh. Ik zei, maar wat is het met die bischop Eik? Ik zeg: nou, die heeft verteld dat seks tussen homoseksuelen... is niks anders dan wederzijds zelfbevrediging. zelf bij vereniging. Ja, ik wist het niet. Ik ben zelf fulltime hetero, maar ik geloof hem graag... Je denkt alleen, hoe weet hij dat? GELACH Toch een keer er in een hitzige capelana liggen, nee, denk ik dan. Nee. Nou, ik kan de man een klein geheimtje verklappen. Seks tussen heteroseksuelen is ook niks anders dan beter zijn zelfbevrediging. Ik bedoel, mijn vrouw en ik doen het nooit om de goudvissen op te winden. Laat ik het zo zeggen. Ik word al de bloednerveus van die beesten. Dan staan ze zo voor die kom, zo. Laat ze mijn vrouw, wat zegt hij? Ik zeg pijpen, pijpen, pijpen. Op mijn zoontje zei, wat zijn goudvissen? Nou, weet je, dat is een beetje... Nou, dat is een beetje de humor. Nou, zo. Ja, zijn mijn zoontje, doe nog een grapje, papa. Nog één. Nou, het verschil tussen Wim Kok en Willem-Alexander. Wim Kok het minima. Nou, nou, één ding. Die, die, die maxima die moet wel in de oudejaarsconferentie. zijn. Wat? Lekker Juist. toen ik die de eerste keer zag op die SBS-beelden, die dronken snol op die tafel. Ik denk: jongen, dat wordt onze koningin, yes! Daar hoeft geen hoedje op, jongen, jonge. hou toch op, man. Ik zag afgelopen zaterdag die tutmuts uit België. Ik denk, we staan nu al met 10-0 voor, jongens. Jezus, wat een wijf, zeg. Ik zei tegen die Willem-Alexander, hoe kom je aan zo'n lekker Argentijns mokkeltje? Hij zei, ja, op advies van opa. Oh, heb je gehoord? Ze gaan trouwen. 15 mei gaan ze trouwen. Wordt een geweldig groot feest. Klaus gaat spietje en, uh... <lacht> en, en, en daarna dan, dan opent Willem-Alexander het bal met Maxima. En dan gaat, daarna gaat Klaus dansen met haar moeder. En haar moeder is al een beetje ingelicht. <lacht> Jawel, dus hadden ze gezegd van... Verwacht niet een al te strak Zuid-Amerikaans ritme. Dat is, uh... <lacht> Laat hem maar leiden, dat is hij gewend. Trix die gaat met die vader dansen. En die heeft daar natuurlijk wel zin in, Trix. He? Die vader heet Gorgen en is natuurlijk lang geleden dat Trix even lekker met een kerel aan. Dus Trix staat op dit moment al te briesen voor de spiegel. Jawel. En die Gorge die weet niet wat hem overkomt. Ze pakt hem. Bij... Op een gegeven moment zou ze goggen. Wat ruik je lekker. Waarop hij zegt, dat zijn mijn handen, majesteit. Ik heb zulke schone handen. Die duurt elke avond even hoor, dat geeft niks. Het is dus de moeilijkste van de avond dat je deze gaat hebben is de rest van de avond een gebakken eitje, echt waar. In the marketplace when Papa Joe comes around For his coconut taste, you can see them race Through the streets, you can hear the sound All the ladies are laughing baby. Papa Joe's still thinking, maybe He'll always hear the people say Hey, hey, hey yeah. Papa rumbo, rumbo, hey, Papa Joe, coconut Papa Joe, hey, Papa Joe Papa rumbo, rumbo, hey, Papa Joe, coconuts, Papa Joe, hey, Papa Joe Papa rumbo, rumbo, hey, Papa Joe, coconuts. Joe. Hey, hey, Pop -a -pop -a Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe, Papa Rumbo, Papa Joe Papa Rumbo, Rumbo, Hip Papa Joe Coconut, Papa Rumbo, Rumbo, Hip Papa Joe Coconut, Papa Rumbo, Rumbo, Hip Papa Joe Coconut, Papa Rumbo, Rumbo, Hip Papa Joe Coconut, Joe was dat van de suite. Ook een, een lekker oudje weer, hè? Uit de jaren of zo. Is. Ja, uh, heb jij nog wat te melden? dus? Want we gaan natuurlijk alweer. Uh, ja, het eerste uur zit er helaas op. Het bijna enige bijna uur was we gaan ja. doen. Ja, nee, ja. Het is een beetje jammer. Heb je nog leuk nieuwtje? Heb je iets van. Ik zie daar 15, 17 jullie hebben in ieder geval weer de historische Grand Prix op het. Uh, suite. Ja, daar gaan ze alweer mee beginnen. Ja, en, dat is allemaal gezellig natuurlijk. Uh, we hebben ook uh, binnenkort weer. Uh, uh, iets met muziek op het strand. Oké, okay, oké. Okay. Wat ik ook trouwens goed nieuws wil, dat las ik gisteren... en dat vind ik wel echt uh, pas wel een beetje bezand dat de mensen, de bewoners van Zandvoer... het proces gewonnen hebben. Heb je dat gelezen? Nee, nee, nee. nee? Nou, die uh, worden ik dus... mis aan het goede. Ja, ja, gelukkig heb je mij aan andere kant staan. Ja. Dat scheelt weer. Uh, ze waren het proces begonnen... omdat zij gedwongen van zandenvoerder af moesten... De mensen die er al jaren staan... de echte, de echte uh, kampeerders... En die zijn het proces begonnen en uh, nu hebben ze dat gewonnen. En in ieder geval uh, mogen ze, wat ik zo begrijp, tot uh, 2024 blijven staan. En dat vind ik heel goed nieuws voor deze mensen. Want die zijn toch ook een onderdeel van onze Zandvoortse bevolking. Kom lekker naar het dorp, ja. investeren, altijd gezellig. Uh, vind ik goed nieuws om te vertellen eigenlijk. Ja, toch? Ja, dat is zeker goed nieuws. Dus, en ja. Uh, nou ja, we gaan nog maar, uh, we, we kunnen wel twee nummers draaien, denk ik. Hier hebben we Propel Harem. Ja, ja, 1972 was het ook het jaar voor Proco Haram en Hawaii Save Bill. pil. Ja. Lus, vertel het maar. Nou ja, ik zat uh, even te kijken bij de evenementen. En uh, we hebben aanstaand weekend ook weer uh, de Ibiza-markt. Ja, dat ziet er al heel gezellig uit. Ja, hè, dat is altijd echt heel, heel erg leuk. Uh, maar uh, we hebben ook deze maand uh, de historische Grand Prix. Ja. Dat die, die is van 15 juni tot 17 juli. En uh, net als uh, vorige jaren heeft uh, Zandvoort een speciaal plekje... in het hart van de wereldautosportbond FIA. Want het circuit in de duin is straks voor de vierde keer op rij. decor voor de FIA historic Formule 3 Euro European Cup. Deze eenmalige wedstrijd om de eer van de beste coureur van Europa... in uh, de, de Formule 3 Bolides van 1971 tot, tot en met 1984... Ook het via Masters Historic Formula One Championship en het via Masters Historic Sportscar Championship zijn traditiegetrouw van de partij. En net als op alle negen voorgaande edities van de historische Grand Prix, het wordt weer een evenement. Nou, Hoop ik. we kijken er naar Denk uit in ieder geval. Weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, natuurlijk. Ik zie er naar uit. Als het weer helemaal mooi mee zit, is dat belangrijk. Ja, Al, toch? We weer moet mee zitten. ja, Weer moet meezitten. Helaas, dus we gaan af op het eind van dit uur. één uur van vandaag gaan doen. En zoals ze is gezegd. Ja, we hadden het liever twee uurtjes gedaan de omstandigheden. Dwingen ertoe toe om het één uurtje in te ja, korten. Ik vind het, het dat wel doen. heel raar hoor. Maar één uurtje. Ik, ja, nou, Ik vind het helemaal... ook erg jammer. Want we hadden met alle plezier en alle genoeg doorgegaan. Maar helaas. Misschien in de toekomst dat het allemaal weer beter kan worden. En met een ander beleidje wat parkeren betreft. Uh, het is jammer. We gaan dit uh, afsluiten met uh, Neil Diamond. Ook in 1972. En wat ons betreft zeg ik. Graag volgende tot de week. volgende week. Oké, okay. fijne dag nog allemaal.